Aflevering 757. We zijn begonnen met Asher Queen. Met zijn cd Stardance. Asher Queen die komt naar Nederland. Die geeft op 21 januari. in is dus over 20 dagen. Geeft hij een concert in Dordrecht. De kaarten kost 20 euro in de ver. Voor verkoop 25 euro aan de kassa. Doe je? Tickets bestellen en wil je alle informatie uh, daarover krijgen, dan kan dat via utopiaradio.com of uh, ticketservice utopiaradio.com. Utopia we gaan door met een uh, nieuwe CD: Kenrani. Deze artiesten die zal ook uh, zijn op het, uh, op het concert van Asher Queen. Ze hebben goed contact met elkaar, en, um, dus we gaan daar, haar daar ontmoeten.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 Wat ga je Old Winter Away van Lorena McKenna, Een uh, muziek wat we uit uh, de ouderdom, zal ik maar zeggen. Ook de laatste CD in dit uh, programma van Peaceful Radio. Hier op ZFM Zandvoort. Dat is de Chakra Dancer. Een prachtige CD van onze sympathieke Amsterdammer LNS Canasi. Destijds uitgegeven bij het label Cyber Octave, Label die niet meer bestaat. Maar de muziek is nog natuurlijk spring en springlevend.